Goedenavond, ik lees u ter inleiding twee gedeelten voor uit de brieven van Paulus. Eén, dat zult u wel begrijpen, uit 1 Corinthe 12. En één uit Efeze 4. Ik wil graag het... Het hele stuk lezen, dat wil zeggen 1 Korinther 12 vers 1 tot en met 11, en ik doe dat uit de vertaling. Wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders en zusters, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgode werd heen gedreven, al naar u geleid werd. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door de geest van God spreekt, zegt, vervloekt, zij Jezus, en niemand kan zeggen, Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest, en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer, en er is verscheidenheid van werkingen.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 en aan een volgende werkingen van krachten, en aan een volgende profetie, en aan een volgende onderscheidingen van geesten, aan een ander allerlei talen, en aan een volgende uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt, zoals hij wil. Vers 28, en God heeft sommigen in de gemeente gesteld, Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. Zijn allen soms apostelen, zijn allen soms profeten, zijn allen soms leraars, hebben allen soms krachten, hebben allen soms genadegaven van genezingen, spreken allen soms in talen, zijn allen soms uitleggers. Streeft echter naar de grootste genadegaven. En dan uit de brief aan de Efesius. Hoofdstuk 4. Te beginnen in vers 7. Aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Daarom zegt hij. Opgevaren naar de hoge, heeft hij de gevangenschap gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven. Dit nu hij is opgevaren, wat is het anders, dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde? Hij die is neergedaald, is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door de bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid, om door listen te doen dwalen. Maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem, die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam samengevoegd en verbonden door elk gewricht, dat ondersteuning verleent, naar de werking, die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Tot zover uit het woord van God. Als het over de genadegaven gaat, lieve mensen, dan... Um, moet daarbij altijd een aantal misverstanden eerst uit de weg geruimd worden. Gaven, genadegaven, maar ook dat andere woord voor gaven, dat we in Everse 4 vonden, naar de gaven van Christus, bedieningen, werkingen, openbaringen van de geest, het zijn allemaal verschillende woorden en ze betekenen ook allemaal net weer wat anders. Ik denk dat de discussie over genadegaven een beetje lastiger is geworden... Doordat we een tijd geleden, dus alweer enkele decennia geleden, de gaventests kregen. Die waren heel goed bedoeld, maar ze hebben veel mensen op het verkeerde been gezet. Door zo'n gaventest kunt u er nooit achterkomen of u die genadegaven van 1 Korinther 12 wel eens ervaart. En evenmin komt u erachter, kunt u erachter komen of u een van de vijf bedieningen hebt in evenze 5. Nou, dat wilt u toch graag weten, neem ik aan, hoop ik. Het enige wat die test u kan helpen onderscheiden, is uw natuurlijke talenten. Als je graag naar mensen luistert, dan ben je eerder geneigd tot pastoraal werk dan dat je veel praat. Als je iemand hebt die goed kan praten, kan die vaak slecht luisteren en omgekeerd. Je natuurlijke talenten worden getest en die zijn ook van de Heer de God, daar is niks mis mee, maakt het onderwerp dus nog ingewikkelder, je hebt ook nog natuurlijke begaafdheden. Maar wat God daarmee doet, welke bediening hij daaraan verbindt, dat wordt daarmee op zichzelf nog helemaal niet bepaald. Daar kom je niet achter via een gaven test, daar kom je achter in de woestijn van het leven, door de God apart genomen en voorbereid voor de bediening die hij mag doen. En de genadegaven, daar kom je al helemaal niet achter langs die test. En ik merk in de praktijk dat heel veel mensen als het over gaven gaat, genadegaven, maar dan laten we dat woordje genade makkelijk weg. Dan gaat het over de gaven, dan denkt men weer aan die gaventest. En dan gaat de discussie bij voorbaat al helemaal mis. Want dan krijg je zulke vragen als, nou hier in 1 Corinthe 12 worden negen genadegaven behandeld... Welke van die negen zou u nou willen hebben? Nou en dan je, kiest iedereen een uit het rijtje die hem wel aanstaat. En dan moet je blijkbaar ook nog blij wezen als je die ene gave die jij uitgekozen hebt misschien ooit in je leven nog mag eens ervaren. Terwijl ik u vanavond de blijde boodschap kon verkondigen dat ze alle negen voor u zijn. En dat het de normaalste zaak van, het van de wereld hoort te zijn dat u ze alle negen ervaart. Dus waarom zou u voor eentje gaan? U moet hem maar niet kiezen. Als het over kiezen gaat, of over wensen, over verlangens, dan hebben we het over bedieningen. Sommigen vinden dat een zwaar woord, merk ik in de praktijk. Zeg dan maar een taak. Elk van ons heeft, als het goed is, een taak in het Koninkrijk Gods. Ik zeg het wat breder dan de gemeente, want een evangelist die gaat juist de gemeente uit. Om de ongelovigen op te zoeken, met de bedoeling dat hij ze weer bij de gemeente brengt. Vandaar dat je in Efeze 4 leest, dat die vijf bedieningen... Aan de gemeente gegeven zijn. Ik denk dat ik er niet verder naast zit als ik zeg dat elke geestelijke bediening in de gemeente met een van die vijf te maken heeft. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. U bent of bezig met een onderwijzende taak. U bent of bezig met een besturende taak. Dat heeft meer met apostelschap te maken, zijdelings, Of meer met een evangelistische taak. Of met een pastorale taak of een profetische taak hoe je het ook went of keert, of je nou zonderschoolmedewerker bent... of je zit in het pastorale team of wat dan ook... een geestelijke bediening is altijd wel bij die vijf onder te brengen. Daarom is dat die opsomming niet willekeurig, die is vreselijk fundamenteel. Dit zijn de vijf bedieningen en die zijn er niet voor enkelen... hoewel enkelen misschien in het bijzonder mogen opvallen... als profeten of als evangelisten of wat dan ook... ze zijn voor alle gelovigen. Als u dus een lens moet uitspreken, als u uw hart moet volgen... Kijk dan naar die vijf bedieningen en zeg wat zou u nou van die vijf, niet zozeer het liefste willen, dat komt er al bij, maar wat ligt u het meest? Waar denkt u dat u de meeste natuurlijke talenten voor hebt? Die bediening is niet die natuurlijke talenten, de bediening is iets wat de Heer u geeft bovenop die natuurlijke talenten. Net als in de gelijkenis van de talenten, Matthäus 25, waar we lezen dat die koning ieder gaf naar zijn bekwaamheid. Je hebt dus je natuurlijke bekwaamheid, die komt ook van God, maar die heeft elk mens, ongelovig of gelovig. Dat zijn je natuurlijke bekwaamheden. Als je beter kan luisteren dan praten, zal je dat na je bekering net zo hebben als voor je bekering. Dat zit in de aard van het beestje. En omgekeerd ook. Als je beter kan praten dan luisteren, om het dat ene voorbeeld te blijven noemen. Bovenop die natuurlijke talenten komt je bediening. En hoe kom je achter die bediening door gewoon aan de gang te gaan? Hij vanzelfde vanzelf de dingen doen die je fijn en dan gaat hij Heer je wegsturen vooral als je dat ook bidden doet en dan gaat hij je bij eens. Kijk, dat is nou jouw specifieke taak. Als je dat woord bediening een beetje zwaar vindt. Dat is jouw taak in het Koninkrijk God. En als u onder de 18 bent, dan uh, hoeft u nog niet precies te weten. Bent u 25 en u weet er nog steeds helemaal niet van, begint het wat zorgelijk te worden. Als u 35 bent en het nog steeds niet weet, dan moeten we eens ernstig praten of beter gezegd, dan gaat u daar maar eens ernstig voor bidden, en als u er na twee maanden nog niet uit bent, dan gaat u naar de oudste van de gemeente, en dan zegt u, ik ben al twee maanden aan het worstelen over wat mijn taak in de gemeente is, helpen jullie eens, jullie hebben daar vast veel kijk op, als de oudste de schaapjes van de kudde kennen, dan kunnen ze daar een hoop goed werk in verrichten. Zet ze maar ergens aan het werk, als er een echt verlangen is om de heer te gaan dienen. Nou zegt u, je zou het toch over de genadegaven gaan hebben. Ja, maar we moeten eerst die bedieningen op een rijtje krijgen. Want die genadegaven hebben niet rechtstreeks met bedieningen te maken. Die genade, die bedieningen hebben, dat zijn de taken die wij mogen verrichten. Mijn bediening is een leraarsbediening. Bij die vijf past de leraar het beste bij mij. Daar hoef je niet voor te schamen, zeker niet, want hij staat onderaan het rijtje. Dus uh, waarom zou ik me schamen? Het is de meest bescheiden van alle vijf. Dus er is geen enkele reden om me daarvoor te generen. En ik ken ook wel mensen die een apostolische bediening hebben en mensen met een profetische bediening en een evangelistische en een pastorale bediening. Je kunt ze met de neus aanwijzen. Die zitten hier ook allemaal. Dit is de laagste, de leraarsbediening. Dat is een onderwijzende bediening. Je moet ook weer niet onderschatten, even voor de duidelijkheid. Ik werd buitengewoon getroost door het woord van Nicodemus. Die zei, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand doet zulke wonderen en tekenen als u. Toen dacht ik, ook. Oh, dus de laatste van het rijtje, die mag ook op een bijzondere wijze de kracht van God in zijn bediening ondervinden. Wat is nou het verband tussen die bediening en die genadegaven? Die genadegaven zijn de instrumenten waarmee u uw bediening uitoefent. Dat is een sleutelzin. daarom zeg ik hem nog een keer. Ik ben schoolmeester van beroep. Dit zijn de instrumenten waarmee u uw bediening uitoefent. Dit is de gereedschapskist. Als je met hout werkt, dan zit er in zo'n gereedschapskist een zaag en een hamer en een nijptang en een schroevendraaier en uh, weet ik nog meer wat voor dingen allemaal meer. En of je nou in de bouw zit, of je zit in het fijnere houtwerk, je bent schrijnwerker of ik weet het niet wat. Hoe verschillend die taken ook mogen zijn, ze maken allemaal in principe gebruik van dezelfde instrumenten. Zonder deze negen instrumenten wordt het gekruk. U dus je hebt ze niet voor niks geregeld. Probeer maar eens met hout te werken met je blote handen. Misschien als u erg handig bent, kunt u nog wel enige indruk daarmee maken, maar voor het fijnere werk vergeet het maar. Daarvoor heb je die instrumenten gegeven. Waarom zeg ik dat? Omdat heel veel christenen wel een taak van de Heer gekregen hebben... Maar omdat ze niet weten van deze genadegaven, proberen ze dat te doen op, volgens met hun natuurlijke talenten. Nou, en die moet je ook niet onderschatten, die zijn ook van de Heer. Dat zijn scheppingsgaven. Als je ongelooflijk was geweest, had je ze ook gehad. Maakt niet uit, ze komen van de schepper, ze zijn nuttig. En als je, ik noem maar een paar voorbeelden. Als je, leraar, als je een leraarsbediening hebt, is het heel nuttig om theologie te gaan studeren. Dan krijg je een grondige training in de schrift... Alleen, je moet niet vergeten, die theologiestudie maak je nooit tot een leraar, hoor. In de zin van Everse 4. Die theologiestudie is alleen maar een soort natuurlijke voorbereiding. Erg nuttig, want er wordt een hoop gekletst zonder een degelijke voorbereiding. Maar het hoort bij je natuurlijke vorming. De bediening is bovennatuurlijk. Nou, als je een pastoraal werk doet, dan is het heel nuttig om eens wat psychotherapeutische cursussen te volgen. Dat bewaart je voor een hele hoop beginnersblunders. Het is niet verplicht... En die cursussen als, als zodanig geven jou niet je geestelijke kwalificatie. Ze horen bij de natuurlijke ondergrond. Maar daarom zijn ze wel nuttig. Maar de, de, de bediening zelf is boven natuurlijk. Dat heeft te maken met de kracht van de heilige geest. Een evangelist precies hetzelfde. Als je zendeling wil worden is het wel erg handig. Wat is daar vroeger niet een hoop fouten mee gemaakt. Om eens een inleiding te krijgen, om eens voorbereid te worden over hoe dat is in het land waar je naartoe hoopt te gaan. Wat zijn de omstandigheden daar, hoe denken de mensen daar, wat is voor cultuur heerst daar. En vroeger meende men dat het allemaal niet nodig was, je ging gewoon het evangelie brengen. En de mensen begrepen niets van de mensen die daar waren en er ontstonden de grootste brok. Maar die cursussen worden allebei een natuurlijke voorbereiding. En de geestesgaven zijn gaven van de geest. De bediening is geestelijk. Maar daar gaan we nog niet meer zo over uitweiden. Even ze viert, komt van de verheerlijkte Heer in de hemel. Die zit aan Gods rechterhand. Die gezegenvierd viert heeft over alle machten. En als zodanig als de verheerlijkte Heer, geeft hij cadeautjes aan zijn gemeente. Vijf cadeautjes. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn zijn cadeautjes. Dat zijn wij dus allemaal. Wij zijn als cadeautje aan de gemeente gegeven. Ik heb niet de gave van leraar ontvangen. Dat is weer slordig taalgebruik. Ik ben als een gave aan de gemeente gegeven. Het leraarschap is dus niet mijn gave, maar ik ben een gave aan u. Want iedere bediening is aan de gemeente gegeven. Dat is ontzettend fundamenteel, want het helpt ons om te begrijpen dat de bediening en ook dat geld voor de charismata, de genadegaven ook, nooit voor onszelf zijn. Dit is een ontzettend belangrijk principe. Ze zijn altijd voor anderen. Dat klinkt nou misschien een beetje sneu voor u, want wat levert u dan op? Nou, alle andere gelovigen zijn er allemaal voor u. Dus het mes snijdt aan twee kanten, u komt niet tekort. U bent er voor alle anderen, maar alle anderen zijn er voor u. Zo werkt het in de gemeente. Ja. Ik heb een leraarsbediening, maar ik kan niet zonder de evangelisten, apostelen, profeten en de herders. En andere leraren. Dus we zijn er allemaal voor elkaar. Nu die genadegaven, die zijn stuk voor stuk. En nu gaan we dus echt over de gereedschapskist hebben. Die genadegaven zijn stuk voor stuk boven natuurlijk. Het is een beetje eng woord, je kunt er ook verkeerde conclusies uit trekken, maar wat ik ermee bedoel te zeggen is, ze horen niet bij je natuurlijke uitrusting. Dat wordt wel vaak beweerd. Dan zegt men dat eerste woord van wijsheid, waar het dan vanavond in het bijzonder over gaat, maar we moeten het nu eenmaal aan inleiding maken, maar het woord van wijsheid dat heeft te maken met praktische wijsheid en levenservaring. Alsof het helemaal niks uitmaakt of je een gelovige of een ongelovige bent. Een oude ongelovige heeft meer wijsheid en levenservaring dan een jonge gelovige. Dat is puur natuur. Maar ik heb het over een bovennatuurlijk woord van wijsheid. Dan gaan we eens wel verder over praten. Woord van kennis. Juist ja, vandaag niet meer nodig, die bijzondere woorden van kennis, want nu hebben we de theologie studie. Dat heb ik allemaal serieus gelezen, al die voorbeelden. Wat een totaal onbegrip. Hetzelfde als met die gaven van genezing. Abraham Kuyper schrijft, hebben we ook niet meer nodig, want we hebben nu de geneeskunde. Waarbij men vergeet dat de meeste ziekten die in de dagen van de Heer Jezus genezen werden, vandaag nog steeds niet door de medische wetenschap genezen kunnen worden. Wat kunnen we doen voor een blind geborene? Heel vaak niets. Wat kunnen we doen voor heel veel mensen met allerlei vormen van verlammingen? Heel vaak helemaal niets. Maar het gaat hier niet over geneeskunde. Het gaat hier over bovennatuurlijke werkingen van God. Zo staat er ook onderscheidingen van geesten. Oh zeggen mensen, dat betekent natuurlijk dat er sommigen onder ons zijn die hebben heel bijzondere mensenkennis. Nou, dat is zo. Maar ik durf te zeggen, als ze ongelovig waren geweest, hadden ze ook die mensenkennis gehad. Dat zijn gewoon mensen die van nature begaafd zijn om snel door een mens heen te kijken. Maar dat heeft niks met de geestenschaven te maken, daar heb je de hele heilige geest helemaal niet voor nodig. Dat hoort bij je natuurlijke uitrusting als mens. Maar de onderscheiding de geesten betekent dat je door de kracht van de heilige geest in de onzichtbare wereld kunt kijken. En daar kunt onderscheiden wat je met langs natuurlijke weg nooit zou kunnen onderscheiden. Ik benadruk dat, dat ze alle negen bovennatuurlijk zijn, omdat er mensen zijn die zeggen: ja, kijk eens, er is een onderscheid. Sommige van die gaven zijn natuurlijk en andere zijn bovennatuurlijk. Dat noemen we dan de wondergaven. Dat zijn dan die gaven van genezing, dat zijn dan die werkingen van krachten. En dat zijn dan die tongentalen en die uitleggen, dat zijn dan de wondergaven. En dan komt er ook nog eens een keer de Ileer bij dat die alleen voor de eerste eeuw waren, hoe het daarop gekomen is. Dat kan ik maar op één manier verklaren, men kende ze niet meer en dus dacht men, dan zullen ze ook nog wel niet voor vandaag zijn. Ze zijn er niet, dus zullen, het wel, zullen ze wel niet horen. Maar dat onderscheid deugt al niet. Elk van die negen is een wonderbaarlijke werking van de geest. En dat is zo bijzonder als je dus gaat uitstappen in die negen genadegaven, dat je dan keer op keer het bovennatuurlijke werk van de geest gaat ondervinden. Het werk van de heilige geest is per definitie boven natuurlijk. Het gaat uit boven dat wat we van nature kunnen als mens. En dat kunnen een hoop. Je kunt een gemeente redelijk runnen op basis van die natuurlijke eigenschap. Menige wereldlijke vereniging draait toch ook aardig. Beetje behoorlijk bestuur. een Beetje vriendelijk voor elkaar zijn enzovoort. En er is iemand die op de financiën let. En er is iemand die uh, is voorzitter en andere secretaris. En de leden die dragen ook een steentje bij. Nou, menige vereniging, menige kegelclub functioneert beter dan menige gemeenten. Om een club goed te laten runnen. Daar blijkt het ook heel aardig te gaan zonder de heilige geest. En dus is het ook de manier waarop heel veel christenen met de dingen omgaan. Want ze kennen niet die bovennatuurlijke krachtbron. Ja, het is hetzelfde als dat je een mooie Mercedes zou hebben om even in stijl te blijven. En je zou toevallig nooit ervan gehoord hebben dat er benzine in moet. Je bent apetrots op dat ding. Je hebt een manier ontdekt dat als je hem van de handrem af doet. Dat je met niet al te veel kracht dat ding loopt zo goed. Om aardig kan duwen. En je duwt hem van je ene vriend naar je andere buurman. En je bent apetrots op wat dat ding is. En je kunt dat ding op die manier. Dan kun je leuke dingen mee doen. Dit is heel serieus. Want je nou eens voor dat op een dag iemand jou zegt, ga nou eens achter dat stuur zitten, joh. die stoel. Ja nou, dat heb ik al eens gedaan. En dan wat dan? Zie je dat sleuteltje daar? Ja, waar is dat voor eigenlijk? Draai dat eens om. Ja, wat is dat voor geluid? Zo is het met heel veel christenen. Die uitstappen in het werk van de heilige geest. Ze hebben tot dusver alle dingen gedaan op hun natuurlijke wijze. En het lukte ook best aardig. Het ging aan, waarom zou het in een wereldse gemeente, ge, ge, ver, nou, weet je niet, club of vereniging wel lukken? Maar dat kan in de gemeente net zo goed lukken. Totdat ze de kracht van Heilige reis leren kennen. Ze draaien het contact om. Schrikken zich na, want dan moeten we ook op gaspedaal trappen. Er zijn christenen die onmiddellijk terugkrabbelen en zeggen, nee, daar begin ik niet aan. Want ik ken christenen die lagen 100 meter verder al op de, in de sloot. Dus daar beginnen we niet aan, veel te link. Die spiegelen zich meteen aan de negatieve voorbeelden. In plaats van gebruik te maken van die geweldige kracht. In handelingen 1 vragen de discipelen gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen. En dan zegt de heer Jezus nee dat komt. Dat heeft de vader in de hand. Maar in de tussentijd heb ik iets voor jullie dat is minstens zo mooi. Er zal kracht over jullie komen. Namelijk nou, wanneer de heilige geest komt. De heilige geest betekent kracht. En kracht dat is die brandstof waar ik het net over had. Dat betekent elke christen die de heilige geest bezit, die heeft zo'n voorraad brandstof. Maar het lijkt soms wel op alsof menige christen niet weten wat hij met die jellycan benzine moet doen. Hij zet hem in de schuur, hij wijst er anderen op, kijk eens wat ik kreeg. Leuk hè? En wat is dat dan? Ja, benzine, ik weet niet wat je ermee kan doen, maar het lijkt wel erg leuk. Het klotst lekker, men heeft geen idee. De heilige geest is een krachtbron in ons. We geweldige dingen het kunnen voortkomen, maar men weet niet hoe men het moet gebruiken. Daarom is die gereedschapskist zo belangrijk. Daarvan heeft God het gegeven. De Heer Jezus heeft gezegd, en dat is een woord dat velen verbaast, maar ik kan er ook niet mee uit de voeten. In Johannes 14 vers 12. Als je mij gelooft, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En jullie zullen grotere doen dan deze. Hoor wordt dat daar staan? Neem je het woord van God serieus? De Heer Jezus zegt, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En jullie zullen grotere doen dan deze. Zelfs grotere. De prediking van de heer Jezus in 3,5 jaar had misschien een paar honderd mensen opgeleverd. Er zaten er maar 120 in de opperzaal. Nou, laat er nou een paar bij de kinderen thuisgebleven zijn. En een paar moesten op de boerderij passen. Maar dat is dan een paar honderd bij elkaar. En op de Pinksterdag, toen de heilige geest werd uitgestort. was de gemeente s'avonds 3000 leden groter. Als de heer Jezus. zelfs in Matthäus 10 zijn discipelen erop uitstuurt. Dan hebben ze nog niet eens tijdig geest ontvangen, maar de stad, hij gaf ze volmacht. Dat is voldoende. Hij gaf ze volmacht. En dan stuurt hij ze erop uit en hij zegt: genees de zieken, wek de doden op, reinigt de melatie. En je mond valt open voor verbazing. Wat staat hier? Dat hier Jezus al die dingen kan, dat is tot daaraan toe. Dat kunnen we wel begrijpen. Maar dat hij volmacht kan geven aan mensen om dit soort dingen te doen. En ik mag erbij zitten om woorden van wijsheid te spreken, woorden van kennis. Geloofsdaden te plegen, waardoor bergen worden opgeheven en in de zee geworpen. Moer bij bomen worden ontworteld. In te blikken in de geestelijke wereld en dingen te zien die ze nog nooit gezien hebben. In vreemde talen te spreken die ze nog nooit geleerd hadden. Enzovoort, enzovoort. En het klinkt zo simpel. Ga erop uit en doe het. Ik geef je de volmacht, dat is voldoende. Dat was een voorbode van wat de heer Jezus gaf toen hij de Heilige Geest gaf. Toen hij de heilige geest gaf, toen zei hij, dit is de krachtbond. Door die krachtbond kunnen jullie hetzelfde als ik. Want hier Jezus deed de dingen niet door zijn eigen goddelijke kracht. Hij heeft geen enkel wonder gedaan voordat hij gezalfd was met de heilige geest. Om ons duidelijk te maken hoe hij een voorbeeld voor ons kan zijn. Als hij door zijn goddelijke kracht dingen had gedaan, had hij geen voorbeeld voor ons kunnen zijn, want wij zijn niet goddelijk. Maar hij deed het als mens door de kracht van de heilige geest. Zo gauw hij de zalving had ontvangen, werd hij in de woestijn geleid... Werd hij op de proef gesteld daar. En toen hij die proef doorstaan had. Ging hij erop uit. En wat deed hij? Lees het maar na. Matthäus 4 onmiddellijk na de verzoeking. Hij ging erop uit. Verkondigde de koninkrijk der hemelen. En genas alle zieken. En hij uh, dreef alle demonen uit. Ja natuurlijk. Want als je met zo'n boodschap komt. Dan lachen de mensen hier finaal uit. Tenzij dat je kunt laten zien. De kracht van God is hier. Om bijvoorbeeld na Pinksteren te nemen. Als Filippus aankomt in Samaria. Dan zegt hij. Het koninkrijk God is gekomen. Zelfde boodschap. En die mensen hadden ook kunnen zeggen, hé, hey, wat wil dat joodje uit Jeruzalem ons hier vertellen? Maar wat hij deed, is elke ziekte genezen en elke, dood, elke de, de demon eruit drijven. En toen zeiden die mensen, wat is dit? Dit is de kracht van God. Daarom geeft de heer Jezus zijn discipelen de belofte mee. Alle discipelen, alle gelovigen, Markus 16. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dat wil zeggen, als je dus bezig bent met die christelijke wandel, dan kijk je over je schouder of die dingen je volgen. En als ze je niet volgen, dan moet je de Heer aan zijn belofte houden. De Heer, u heeft dat beloofd. Wat is er mis met mij dat die dingen mij niet volgen? Dan worden die vijf opgezond. Wanneer ik er nou drie genoemd heb, en die drie hebben te maken met die geestesgraven hier die hier staan. Ze zullen demonen uitdrijven. dat hoort hier bij de werkingen van krachten in 1 Corinthia 12. Ze zullen in vreemde talen spreken, dat is nummer 8 van dit rijtje, en nummer 9 is de uitlegger van. En ze zullen op zieken de handen leggen en zullen gezond worden, dat is de vijfde geloof ik van dit rijtje die hier genoemd wordt. Jezus heeft zelf beloofd. En nou is het eigenlijk. Als ik een schoolbord had. En ik ben schoolmeester zei ik al. Oh, dan zou ik een mooi grafiekje maken. Dan zou ik weer laten zien. Heb je de vijf bedieningen? En zou ik eronder al die negen genadegaven schrijven? Dan kun je 45 preken overhouden. Vijf bedieningen. Negen genadegaven. En dan zou je kunnen uitleggen. Hoe elk van die negen genadegaven Ontzettend nuttig en belangrijk is. In ...elk van die vijf bedieningen. Dat zijn 45 tilfstraakjes. hebt u? Wat voor bedieningen u ook hebt, dat maakt niet uit. Het valt niet moeilijk... ...en ik hoop dat dat in deze serie duidelijker gaat worden... ...het valt niet moeilijk om te laten zien... ...dat u al die negen daarvoor nodig hebt. U kunt dan wel heel bescheiden gaan zitten doen hier... ...en zeggen, nou, als ik er één had, dan was ik al heel blij. Dat is net als dat een timmerman zou zeggen... Nou, als ik alleen al een hamer had. De rest hoeft niet. zou dus ik al zo blij zijn. Ja, we kun je nou met één hamer? Een spijker inslaan. Maar je kunt er geen spijker mee uithalen. Dat is een beetje moeilijk. Je kunt er niet mee schaven. Je kunt er niet mee zagen. Je hebt ze allemaal nodig. Het is niet een kwestie van onbescheidenheid. Je hebt ze gewoon nodig. Paulus zegt, dit zijn genadegaven. Dan moet je dat woord gaven maar even vergeten. Dan komt die gave test ook uit beeld. Er staat charisma, charisma dat komt van het Griekse woord charis, dat betekent genade. En dat, het is een genadedingetje, het is een genadeportie, het is een dosis genade die je ontvangt. En dat woord kan een heleboel betekenis hebben, in het Nieuwe Testament is dat ook zo. Al je voorrechten kunnen, daar genoemd worden, al je zegeningen, je verantwoordelijkheden, de verlossingen die God ons schenkt, de uitreddingen. Als hij een bijzonder iets schreef, bijvoorbeeld 1.7, seksuele onthouding, dat is een charisma, dat is een stukje genade voor nodig. En zo is met een heleboel dingen, daar heb je genade voor nodig. Dus charisma is een heel vaag algemeen woord. Dat betekent gewoon, je hebt een portie genade nodig. Om een woord van wijsheid te kunnen spreken door de heilige geest. Dus iets te zeggen wat je van jezelf niet had. Maar dat je alleen kan doen door de heilige geest, dat is genade van God. We leven dus de hele dag uit genade in onze bediening. Want elke gave, en laat ik dan nou maar zelf ook dat woord vermijden. Elk van deze verschillende werkingen, of het nou een woord van wijsheid, een woord van kennis is, onderscheiding van geesten, geloof, uh, gave van gezond maken, al die werkingen van de heilige geest zijn genade. Je hebt er in de zekere zin recht op, dus aanhalingstekens. Het is de gereedschapskist die jou ter beschikking wordt gesteld. Als je maar onthoudt dat het allemaal genade is. Nou, zullen we eens rustig gaan kijken hoe dat dan werkt. En we hebben gezien, ik heb dat eerste erbij gelezen, maar in vers 4 wordt gesproken over genadegaven, in vers 5 over bedieningen. Daar wordt al het onderscheid gemaakt. En in vers 6 over werkingen van diezelfde God. En dan staat er in vers 7. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Een openbaring van de geest, zeg maar een uiting van de geest. Een werking van de geest. Elk van die negen charismata zijn openbaringen van de geest. En daar staan er twee dingen bij. Ze worden aan allemaal gegeven. Je hoeft dus niet een speciale christen te zijn. Je hoeft niet speciaal gevorderd te zijn. Je hoeft niet extra belangrijk te zijn. Euh, want het is allemaal genade, sowieso. Maar ze worden aan allemaal gegeven. Ik zou willen zeggen ze worden allemaal aan allemaal gegeven. En er staat bij tot wat nuttig is. Niet voor jou, maar voor de ander. Hoe meer je in de bediening op de ander gericht bent, des te meer ontvang je ook genade, gaven, charismata die nodig zijn om die ander te dienen. Ik heb dat vele malen in mijn leven ondervonden wat betreft dat woord van wijsheid. Je kunt het later ook met de provincie verbinden. Maar dat is het gebed in je hart. Heer, wat heeft de gemeente nodig? Ik kan al haast wel zeggen dat ik nog nooit een preek heb voorbereid, omdat ik dat zelf zo'n interessant onderwerp vind. Waarvan ik dacht, kom, dat wil ik nou eens in de gemeente kwijt kunnen. Een soort ei dat ik moest leggen. Ik zal niet zeggen dat het nooit gebeurd is, maar er staat me geen helder voorbeeld van voor de geest. Want dit is het principe. Het gebed, Heer, wat heeft de gemeente op dit moment nodig? Daarom is een preek, een profetische woordbediening, veel moeilijker dan een bijbellezing houden. Voor een bijbellezing hoef je alleen maar de leraarsbediening te hebben. Hoef je alleen maar het vermogen te hebben de bijbel uit te leggen. Maar een ze preek, dat denken op mensen, oh dat is veel makkelijker, dat kan ik ook wel eens een keer proberen. Dat is veel moeilijker, want daarvoor heb je nodig een woord van wijsheid. Want wijsheid betekent het inzicht in wat iemand op een bepaald moment nodig heeft. En dat is het inzicht in wat op dat moment de hele gemeente nodig heeft. Dat kan niemand weten. Niemand kan weten. Wat die, hoe minder je van een gemeente weet, is te beter. Pas er iemand tegen mij, je komt binnenkort bij ons spreken, maar ik vertel je maar niet wat er bij ons allemaal aan de hand is. Ik zeg, doe dat maar niet. Je wilt het niet eens weten. Wat betreft vind ik het vaak het moeilijkste om in de eigen gemeente te spreken, want je weet er het meest van. Dus ze denken al gauw van, oh hij bedoelt zeker dit en hij bedoelt zeker dat. Maar in een gemeente die je het niet kent, heb je dat niet. Want je kent ze niet. Dus te makkelijker kun je een kanaal zijn om woorden van wijsheid te spreken die de gemeente nodig heeft. Want het woord van wijsheid, denk erom te staan, in andere vertalingen om met wijsheid te spreken, dat vertroebelt wat hier staat. Wijsheid is niet de charisma. De genadegave is niet dat je wijs mens bent. Daar gaat het helemaal niet over. De genadegave is dat je op een bepaald moment dat woord spreekt dat de gemeente of dat jij of dat degene met wie je te maken hebt nodig heeft. Het wordt je op dat moment geschonken. Op een bepaald moment wordt je boven natuurlijk, namelijk door de heilige geest, dat woord geschonken dat degene met wie je te maken hebt op dat moment nodig heeft. Het inzicht in wat iemand op een bepaald moment hier en nu zeggen moet, of doen moet, of handelen moet. En dat woord van wijsheid geef je door. Nu zie je hier al meteen het enorme verschil met, ja, wat we wel eens noemen het gezond verstand. Dit is zo belangrijk. Want je denkt heel makkelijk, oh, woord van wijsheid, ja, maar dat ken ik wel. Je hebt een heleboel christenen met een behoorlijke dosis gezond verstand. En daar is niks mis mee, je zou wensen dat er meer waren. Er is niks mis mee. Alleen het is heel groot gevaar dat je dat gezond verstand verwart met een woord van wijsheid. Het verschil is dit, een gezond verstand zit heel vaak goed, voelt dingen goed aan. Maar als je een ongelovige was, had je net zo'n gezond verstand gehad. Het is niet een speciale gave van de heer, en je kunt er enorm mee naast zitten, want jouw inzicht in een situatie is beperkt. Maar nu komt de heilige geest, nu ontvang je een woord van wijsheid. Dus je ontvangt in het algemeen wijsheid, je hebt hele wijze mensen die ik nooit een woord van wijsheid hoor spreken. Maar dit is een woord van wijsheid, dat kan iedereen ontvangen, zoals de grootste domkop, als je er maar voor openstaat. Een woord van wijsheid op dit moment, dat wat we precies nodig hebben. En ik zeg dat van die domkop, omdat je soms mensen hebt die helemaal niet als wijs of bijzonder in, in dat opzicht in de gemeente bekend zijn. Maar als ze werkelijk openstaan voor de Heer, kunnen zij hun dwaasheid de mensen, dat vinden wij, het woord spreken waarvan we allemaal zeggen, dat is het. Dat is van de Heer. Dat is van de Heer. En dat is zo mooi. Paulus doet dat natuurlijk ook hier in deze brief op allerlei wijzen. Hij heeft het woord van wijsheid gesproken toen hij in Korinthe kwam. Hij zegt dan in 1 Korinthe 2 vers 6, ik ga nu een aantal voorbeelden noemen. Wij spreken wijsheid onder de volmaakte, dat is onder de geestelijk volwassenen. En wanneer ben je geestelijk volwassen? Hebreeën 5 vers 14 zegt wanneer je weet te onderscheiden tussen het goede en het kwade. Dat is heel simpel. Geestelijk volwassenen, dat zijn die christenen die weten wat de goede weg is en die ook gaan, en die weten wat de kwade weg is en die leren het te vermijden. En geestelijke pubers zijn degene die juist tot die geestelijke kwade dingen aangetrokken worden, juist omdat het niet mag. Of die weten nog niet goed te onderscheiden en gaan naïef achter het kwaad aan, maar de volwassene weet wat het onderscheid is tussen de twee en gaat die goede weg. Dat is wijsheid die je nodig hebt om de goede weg te gaan. Gezond verstand komt daar soms best een aardig eindje in. Maar het haalt niet bij de inzichten en de wijsheden die de heilige Geest scheen. Paulus was zo bij die, bij die, bij die Corinthiërs. In 1 Corinthië 13 komen die gaven nog weer eens een keer terug. Daar vindt u in het begin vijf van de negen weer terug. Daar gaat het over profetie en over kennis en over geloof. Dat bergen verzet... En hij zegt ook in vers 2: Al weet ik, en ik weet alle verborgenheden. Ik denk dat dat het woord van wijsheid is. De wil van God is vaak voor ons verborgen. Mensen, klaar. Ik vind het zo moeilijk om de wil van God te onderscheiden. Nou, dat kan je je wel voorstellen. Waarom laat je, dan ga je dan iets bidden en zegt: Heer, ik heb geen wijsheid over wat ik moet beslissen? Wat uw wil voor mijn leven is. Wijs mij iemand die mij een woord van wijsheid kan geven. En vaak weet je heel goed in een gemeente. Wie zijn nou degene die, van wie het meeste een woord van wijsheid mag verwachten? Natuurlijk zou het zo moeten zijn dat alle gelovigen woorden van wijsheid spreken. Maar je weet in de praktijk wel dat het helaas niet zo is. Naar nou, wie zou je dan toegaan? Omdat je de overtuiging hebt, die heeft een woord van wijsheid voor mij. Hij kan aan mij of zij kan aan mij de verborgen wil van God duidelijk. Diegene die dat doet, doet dat op een bescheiden manier... ...want je kunt je altijd vergissen. Er worden natuurlijk ook allerlei fouten meegemaakt. Maar je mag altijd zeggen... ...ik geloof dat de Heer wil dat ik dit of dat met jou deel. Zie maar wat je ermee doet. Dus zeg het maar bescheiden. Je hoeft niet te zeggen van zo oh, spreek de Heer... ...want dan bereik je net het omgekeerde. Doe maar kalm aan. Maar zeg maar, ik heb het idee dat de Heer wil dat ik dit met je deel. Zie maar wat je ermee doet. Ik weet niet waarom ik je dat moet zeggen... Want soms zijn er dingen die heel gek zijn, in je eigen oog. Ik denk, moet ik dat zeggen? Wat raar. Het enige reden waarom heel veel deze genadegaven in hun leven niet goed kennen. Het is met dat Mercedes, met dat contactstuk. Ze zijn een beetje bang voor die motor die begint te lopen. En als je dat gaspedaal indrukt. Ze krijgen rare invallen en ze denken, ja dat kan ik toch niet tegen die persoon zeggen. Als je het wel zou doen, dan zou je af en toe best eens misschien op je gezicht gaan. Maar je zou ook merken dat die ander je stom verbaasd aankijkt en zegt, dit is precies wat ik nodig heb. Want ik ben daar en daarmee bezig, zus en zo. Dit zijn de dingen in mijn leven. Een woord van wijsheid. Een woord van advies. Hoe gek het ook in je ogen klinkt. Als je dit wil kennen, ik ga naar hele praktische dingen, elke avond praktische dingen bij als je zegt, Heer, ik wil woorden van wijsheid spreken. Ik wil andere mensen kunnen zeggen, door uw heilige geest, wat ze in de gegeven situatie het beste zouden kunnen doen. Bid dan in ieder geval om te beginnen dat je elke keer als iemand een advies geeft, Heer bewaar me voor mijn zogenaamde gezonde verstand, want ik wil een woord van u spreken. Ik stel mij open, Heer, om uw stem te verstaan en te weten wat u wil dat ik zal zeggen. Daar moet je mee beginnen. Train je daarin. Je gezond verstand komt onmiddellijk met een advies. Beheers je. Heer. Breng het bij de Heer. Hier is dit wat ik zeggen moet. Dat is vaak moeilijk, want je bent in een gesprek. Een telefonisch gesprek of, of een ander gesprek. Van aangezicht tot aangezicht. Je hebt niet altijd de tijd om te bidden en te wachten, maar... Dan kun je met een schietgebedje toch een heel eind komen. Heer, geef mij het woord dat ik moet spreken. Geef me het woord. Er zijn prachtige voorbeelden in de handelingen. Handelingen 6, vers 1 tot 4. Daar begint het al in de gemeente. Ruzie tussen twee groeperingen. Je had Griekssprekenden en je had Hebreeuwssprekenden. Die Hebreeuwsprekende vrouwen, die weduwen, die hadden, dachten dat ze streepje voor hadden, want die stonden een beetje dichter bij de bron. En die, die, die, die Griekssprekenden vonden ook inderdaad dat die Hebreeuwssprekenden worden voorgetrokken. Je ziet het helemaal voor je. Hè? Wij hebben dan wel andere situaties. Maar dit, de ene groep wordt voorgetrokken boven de andere. Hoe doen we dat nou? En we hebben niet allemaal de wijsheid van een Salomo die zei: hak die baby dan maar in tweeën. En ze bidden daarover. Ze vragen de Heer, wat moeten we doen? Dat is het, je uitstrekken naar het woord van wijsheid. En één, ik weet niet wie, één van, die, één van die mensen heeft er toen uitgesproken. Misschien wel meer dan één. Dit is wat we moeten doen: we moeten mensen aanstellen die daarop gaan toezien. Want wij als apostelen doen veel te veel. Je moet ook weten te delegeren. Laat andere mensen dat gaan doen. En ze deden in hun wijsheid zelfs iets, dat is heel merkwaardig. Ze zochten zes, zeven mannen uit. En aan hun namen kun je allemaal zien dat dat mensen waren van een Griekse... waren wel Joden, maar ze leefden in de Griekse wereld. Nou, daarmee hadden ze natuurlijk geweldige oplossingen gegeven. Want die Grieks sprekende vrouwen konden moeilijk zeggen dat ze achtergesteld werden... als de mannen die moesten toezien op, de, op deze uh, noodvoorzieningen... eten en drinken voor deze vrouwen en kinderen te zorgen... als dat allemaal zelf ook Grieks waren. Je zou zeggen, het is gezond verstand. Absoluut, zit erin. Maar het is meer dan dat. Het is de leiding van de heilige Geest. En neem al een veel frappanter voorbeeld. In uh, handelingen 10. Want daar zie je heel concreet dat Paul Petrus op het dak een visioen moet krijgen soms. Want je kunt een woord van wijsheid ontvangen in een visioen. In het oude testament al voorbeelden van de profeten. Mozes heeft vele malen rechtstreeks de stem van de heer gehoord. Dit moet je doen. Heer wat moeten we nu doen? Dit moet je doen. En zo was de heer bezig met Petrus. Want Petrus zou straks woorden van wijsheid moeten spreken, maar hij wou niet, want hij wou helemaal niet het huis van een heiden binnen. En hij kreeg de wijsheid om te onderscheiden aan de hand van het visioen dat hij die heidenen niet onrein mocht noemen. Dat de onreinheid op een heel ander vak ligt dan om te vragen of zowel koosje of eten thuis. Hij ontving woorden van wijsheid. En we denken in handelingen 15, toen de hele vroege kerk uiteen dreigde te scheuren. Vanwege die diepe kloof tussen de Joodse gelovigen en de heidense gelovigen. Die steeds verder uit elkaar groeide. Want de Joden onderhielden de wet. En die heidense gelovigen die, die deden dat helemaal niet. En er waren allerlei stemmen: moeten we ze nou die wetten wel opleggen of moeten ze die wetten niet opleggen? Want vroeger was het zo dat als iemand ze bij het Joden omvoegde, dan moest hij ook wel die wetten leren onderhouden. En nu waren al die gemeenten die Paulus en Barnabas daar gesticht hadden en die onderhielden die wetten niet. Dan was dat eigenlijk wel in de haak. Ik zie het helemaal voor me. Het is zo herkenbaar. Dit soort problemen. Hier komt ze vandaag tegen alleen in een andere vorm. Het gaat over andere dingen. Maar het is weer dezelfde. Het zijn dezelfde grondprincipes. En ze zijn er ook niet 1, 2, 3 uit. De een zegt dit. De ander zegt dat. Paulus en Barnabas doen verslag. En dan roepen ze weer van alles door elkaar. En Petrus zegt dat. En tenslotte Jacobus. En dan zeggen ze allemaal. Hé. Hey, als je allemaal afgestemd bent op de Heer. Dan zeg je ook dit. Nou, daar gaat de vonk. Dit is het. Dit is het. En het leuke is. Net als bij die Grieks sprekende mannen die voor die Grieks sprekende weduwen moesten zorgen. Dit was Jacobus. Jacobus is de meest Joodse van allemaal. Als je zijn brief leest, zie je dat nog. Het is de meest Joodse brief van het hele Nieuwe Testament. Hebreeën is een beetje een apart geval. Maar dat is, dat is echt helemaal aan die Joodse gelovigen geschreven. En het komt juist van hen. En hij zegt, maak je over die wetten van Mozes maar geen zorgen. Maar leg die mensen niet meer op. Dan een paar dingen... En voor de rest vertrouwen ze toe aan de genade van God. En dan zeggen al die mensen, dat is, dat is het woord van wijze. Zo werkt dat. Als je twee geestelijke mensen hebt. En die ene zegt, heer, geef me alsjeblieft advies. Zend iemand, komt een man of vrouw af. Die zegt, heer alsjeblieft, geef het woord dat ik spreken moet. Om die ander duidelijk te maken wat hij moet doen. Of wat hij moet zeggen. Of wat hij moet zwijgen. Of wat hij moet laten. En dan ontvangt hij wat en hij geeft het door. En allebei zijn ze geestelijk. Dan zegt die ander, dit is het. Als het niet geestelijk is, dan zegt hij nee, dat bevalt me helemaal niks. Oké, okay, zegt die ander als die wijs is. Doe maar mee wat je wilt. Het is jouw zaak, het is jouw verantwoordelijkheid. Er zijn vele voorbeelden verder waar je dat ziet, hoe die gelovigen in de handelingen woorden van wijsheid ontvangen. Wilt u het ook ontvangen? Begin met te bidden. Begin met te bidden. Je moet je ervoor openstellen. Dat is een van de eerste problemen met die charismata. Je moet je ervoor openstellen. Als iemand zegt, ik heb nog nooit van die negen dingen meegemaakt. Dan zeg ik, hoe lang heb je er al voor gebeden dan? Heb je er wel naar uitgestrekt? Als iemand zegt, oh, waarom zijn ze wel in tongen spreken en ik krijg het niet. Dan zeg ik, nou, hoeveel jaar heb je er al voor gebeden? Niet dat het zo lang moet. Maar bij wijze van spreken, wil je echt wel? Of is het alleen maar een praatje dat je zo voorkomt? Strek je er naar uit? Wil je je er voor openstellen? Ja, ik heb nog nooit zo'n wonderbare genezing meegemaakt. Oh ja, hoeveel zieken heb je dan al de handen opgelegd? Nee, nog nooit. Ja, ja, wat praat je dan over? Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Moet je toch beginnen met zieken de handen op te leggen? Heel vaak vraag ik dat aan gelovigen. Ja, waarom maak ik dat nou nooit eens mee? Van de week nog. Drukke week. Ik weet niet eens meer welke avond het was. Toen zegt iemand, waarom maak ik nou nooit eens wat mee? Nou, toen vroeg ik het ook, het was vraagbeantwoording, toen vroeg ik het ook. Ik zeg, hoeveel zieken hebt u al de handen opgelegd? Ja, nul. Ja, ik zeg, misschien moet je daarmee beginnen, dan maak je wat mee af en toe. Want God gaat dat zegenen. Toen ik ermee begon, toen zag ik er absoluut niet zitten. Ik wist dat ik het moest doen. Ik wist dat ik het moest doen. Maar ik zag er niet zitten. In Afrika, ja, daar is de wolkenlaag zo dun. En die mensen zijn zo ontvankelijk, dat het daar achter elkaar ging. Ja, dat geloof ik op mijn Nederland. Ik was zo ongelovig als ik weet niet wat, dat zeg ik heel eerlijk. Maar ik wist, ik moet het gewoon doen. Gewoon beginnen. En dan gaat God het zegenen. Dan hoor je van de eerste die zegt, weet je nog toen en toen, toen heb je een algemeen gebed gebeden. Nou, het was alsof ik onder een elektrische stroom stond. Die avond ben ik radicaal genezen. Ik zei, heert, hé, het werkt. Ik zeg het maar eerlijk, hoor ik ook dat jullie een beetje geloviger zijn dan ik. Maar zo was mijn reactie. Hé, hey, het werkt. Nou, en dan gaat je geloof ook gelukkig een beetje meer groeien. Maar dat is met al die negen gaven zo. Als u zegt, nou, waarom ondervind ik daar zo weinig van? Dan is de hele simpele tegenvraag. Heb je er al naar uitgestrekt? Hoeveel heb je er al voor gebeden? Ik zou best nog meer ervaring willen hebben op het rij van de provincie. Dat zeg ik eerlijk. Dat komt later wel. En ook in die woorden van wijsheid en kennis. Maar ik strek me er wel naar uit. En een van de dingen die ik ontdekt heb, is dat ik niet bang moet zijn om blunders te maken. Als ik een inval nu heb, dan zeg ik het gewoon. 60, 70 procent van alle provincieën komen uit. Nou, dan kun je zeggen van, wat, 30, 40 procent dus niet? Ah, nou, dan zeg ik nooit wat. Nou, maar die 70 procent is wel een hele hoop. Ik was pas in de samenkomst een paar weken geleden en ik, ik weet niet waar ik de moed vandaan had. Ik zei ineens, hier is iemand die heeft een leidende functie in de gemeente en hij is verslaafd aan pornografie. En ik schrok dat ik het zei. Toen kwam later de leider van die gemeente. Hij zei, was dat een profetisch woord? Ik zei, ik weet het niet. Hij zei, er is namelijk iemand zo hier. Ik zei, ik was zo blij dat hij kwam. Ik vond het zo'n wonder. Ik zei, oh hier, alsjeblieft, geef een woord voor die man. Het was een man namelijk, zoals altijd met dat soort, bijna altijd met dat soort toestanden. Geef een woord voor die man. Hij zei, ik was zo verbluft. ik kon wel huilen, dat je dat zei. Want het was eruit voor het erg gedaan. Maar vroeger zou ik het bedongen hebben, zou ik het tegengehouden. Dus het is niet zo dat... Dat mijn mond bestuurd werd zonder dat ik het erger had. Ik zei het, ik was het die het zei. Maar ik ben niet meer bang om zulke dingen te zeggen. Want God is bezig. God wil ons gebruiken voor dat soort dingen. En dit was dan in het openbaar in een samenkomst. Maar wees niet bang ook om zo in het persoonlijk gesprek. Dat schiet omhoog te stellen. Hier, wat moet ik hier zeggen? Ik wil een woord van u. Ik wil niet mijn gezond verstand alleen maar laten werken. Ik ben u blij voor mijn gezond verstand. Voordat er meer gezond verstand was in de gemeente, daar gaat het niet om. Maar hier, ik wil een woord van wijsheid. Ik wil een woord van wijsheid van u ontvangen. Weet je, als je dan ziet dat zelfs de Heer Jezus, zelfs Hij, op zulke belangrijke momenten, als bijvoorbeeld de keuze van zijn twaalf apostelen. Je zou weinig kunnen zeggen, dat was een keuze van wereldbetekenis. Dus de hele wereldgeschiedenis, dat wij zo'n spreken, zou mede beïnvloed worden door de twaalf mannen die Hij zou uitkiezen. Wat hing daar niet veel vanaf? En er waren toen al echt... heel wat meer discipelen hoor. Je ziet later in Johannes 6... dat een heleboel discipelen afhaakt. Voordat je voor de Heer Jezus van hen genomen had. Er was er maar één... maar dat wist de Heer Jezus vanaf het begin. Heb ik die, jullie, jullie de twaalf uitgekozen... en één van jullie is een duivel? Zegt hij in Johannes 6 al. Aan het eind van dat hoofdstuk. En hij zegt later... maar één is verloren gaan... Ga de zoon des verderers... opdat de schrift vervuld werd. Maar afgezien van die ene... zijn is voordat hij... Discipelen en apostelen hadden uitgekozen die later afhaakten. Zodat hij elke keer moest aanvullen, omdat hij elke keer een verkeerde keuze had gemaakt. Zoals het zo vaak gebeurt, ook in onze geschiedenis kennen we die voorbeelden. We zetten mensen op een voetstuk en ze haken af. En je moet zeggen: hebben we daar wel goed aan gedaan? Was dat de juiste keuze? Hebben we ons niet door natuurlijke overwegingen laten leiden? Ontzettend belangrijk is dat niet als het gaat om de geestelijke leiders in de gemeente. Wie zijn de mensen die u hier aanstelt, hier? Andelingen 20, vers 28. Zegt Paulus, dat de, de oudste van Eversen, de Heilige Geest, heeft jullie als opzieners over deze gemeente gesteld. Pas geleden sprak ik met een broeder, die zei, hier in deze gemeente, hij was voorganger van die gemeente, in deze gemeente wordt geen oudste aangesteld zonder dat er een profetisch woord over hem gesproken wordt. Hij zei, dan nodig ik mensen uit met een profetische bediening. En ik zeg, is dit van de Heer? Ik wil een bevestiging, bovennatuurlijke bevestiging. Dit zijn de mannen die we nodig hebben. En hebben, niemand wordt hier oudste zonder zo'n profetisch woord. Want anders wordt het puur natuur. Wie is er überhaupt bereikbaar? Dat is in heel veel gemeenten al een geweldig probleem. Er zijn maar heel weinig mensen beschikbaar. Want ze hebben het allemaal veel te druk. En dat is ook zo, we zijn allemaal razend druk. Ik ben ook hartstikke druk. Dus iedereen is druk. Dus het is heel moeilijk. En uit dat kleine groepje dat dan eventueel wel wil... Of van sommigen helemaal niet geschikt zijn, want iemand kan wel willen, maar dan is het nog niet geschikt. Nou, dan moet je het dan maar mee doen. Dat is allemaal puur natuur. En soms levert het nog best een leuk resultaat op, maar geen kracht. Kracht is, weet je hoe dat ging in Handelingen 13? Daar waren profeten en leraren, die waren bij elkaar aan het bidden en vasten. Dat begint het al, bidden en vasten. En dan zegt de Heilige Geest. Zondert mij nu af. Uit dat gezelschap van profeten en leraars dat is zat. Zondert mij nu af. Paulus en Barnabas. of Barnabas en Saulus heet het dan nog. Voor het werk waarvoor ik hen geroepen had. Hoe dat gegaan is, misschien heeft één gezegd, dit is wat de heer tegen me zegt. Misschien hebben ze het allemaal wel gezegd. We horen allemaal dezelfde woorden van de Heilige Geest. De Heilige Geest zondert mij nu af. Deze mannen. Die ik ga uitzenden in het werk. En dan staat er toen vasten en baden zij. En toen legden ze deze mannen de handen op. Zij maakten zich daarin in één met de heilige geest. Zij waren de uitzendende gemeente. En zo gingen Saulus en Barnabas de wereld in. Er was een profetisch woord nodig. Profeten en leraars zaten daarbij elkaar. Zeg maar de geestelijke leiders van die gemeente. En de heer, hun harten waren zo afgestemd op de heilige geest. Dat het woord van wijsheid kon worden gesproken. Wat moest er in die situatie gebeuren? Iets buitengewoon ingewikkeld. Het ging niet om of ze een andere verwarmingsketel gingen bestellen. Of wat voor kleur ze de buitenpost zouden geven. Het ging erom dat twee mannen zouden worden uitgezonden. Waarvan één de hele wereldgeschiedenis op zijn kop zou zetten. Zo, zo beslissen we. Dat wist het niemand op dat moment hoor. Maar ze luisterden naar de Heilige Geest. En hij gaf een woord van wijsheid. Want wijsheid betekent hier. Weten wat je in een bepaalde situatie moet doen. Ik herinner me, hier zitten vier broeders die dat meegemaakt dat hebben, jaren geleden. In een van de zijzaaltjes, dat we echt met een heel moeilijk probleem zaten. En we wisten niet hoe het moest oplossen. En we zeiden tegen elkaar, laten we op de knieën gaan, want we willen een woord van de Heer ontvangen. We hebben dat gedaan, we hebben samen gebeden. En toen we opstonden van onze knieën, wisten we wat we moesten doen. Het woord van wijsheid werd ons geschonken. En iedereen wist, dit is wat we moeten doen. En het heeft ook goed uitgepakt. Want het was van de Heer. We hadden kunnen delibereren wat we wilden. En de een komt met zijn gezond verstand zo, de ander komt met zijn gezond verstand zo. Maar we hebben het op dat moment heel bewust en nadrukkelijk van de Heer ontvangen. Niet op een natuurlijke wijze, op een bovennatuurlijke wijze. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat was een woord van wijsheid dat de Heer ons op dat moment schonk. Dit is, Jezus heeft ons van tevoren gezegd, als jullie in moeilijke situaties komen, als je voor koningen of stadhouders bent, ge, wordt gesteld. Ga dan niet van tevoren zitten overleggen wat je zou zeggen. Nou, ik zou zeggen, dat zou ik wel doen hoor, mijn vrouw die weet het. Ik zou van tevoren, wat heb ik al vaak niet allerlei doodsangst doorgemaakt, doordat ik van tevoren bedacht wat er allemaal wel niet zou kunnen gebeuren. Ik ben van nature nogal pessimistisch ingesteld. Zou je misschien niet denken, maar het is toch zo. Vraag het maar na straks. Dus dan ga ik van tevoren allerlei muizenissen in mijn kop halen... hoe het allemaal wel niet zo kunnen gebeuren. Dus voor mij is dit een heel belangrijk woord. Ik zou helemaal uitwerken wat ik zou gaan zeggen. En de Heer zei, dat moet je niet doen. Ik zal het je schenken op dat moment. Boven natuurlijk. Ik zal je op dat moment, in die situatie... die je nog helemaal niet kunt overzien hoe het zal gaan... want het gaat altijd heel anders. Het gaat altijd heel anders valt altijd mee. Als je zo pessimist bent valt het ook altijd mee. En dan. Op dat moment ontvang je. Dat heeft de Heer beloofd. U vindt het in Marcus, Matthäus 10 en Marcus 13. Op dat moment zal ik het je schenken. Ik heb ook een, ooit een Duitse theoloog ontmoet. Een zeer vrijzinnige theoloog. Ik heb het beschreven in mijn boek. Uh, de God die is. haar verhaal. Het is al tientallen jaren geleden dat ik haar ontmoette. Zij is radicaal tot bekering gekomen. Haar hele leven was een puinhoop, haar theologie was een puinhoop, ook al was ze er zeer beroemd mee geworden. Maar zij, een van de eerste dingen die mij troffen, was dat ik hoorde dat er echte genezingen plaatsvonden. En dat er zelfs doden werden opgewekt. Toen dacht ik bij mezelf, dat is of de grootste onzin, maar als het waar is, dan is mijn hele theologie verkeerd. Dit was een eerlijk mens. Ze ging het grondig onderzoeken, toen ontdekte ze dat het waar was. Ja, als er doden worden opgewekt. Ze was gelukkig wat verstandiger dan een andere zuster die mij ooit opbelde en die had het over een bepaald werk. En die zei, nou kun je toch wel zien, dat ik heb nou gehoord dat er zelfs doden opgewekt worden. Nou, dan nou kun je toch wel helemaal zien dat het van de duivel is. Nou, ik moest zo hard lachen eigenlijk. Ik zei, sinds wanneer kan de duivel dan doden opwekken? Ja, ja dat was eigenlijk wel waar. Ja, dat wist eigenlijk ook niet goed. Maar dat was het vreemde. Dat was niet gewend. Dat kan toch helemaal niet. Het jongen zeg. En dus, als het vreemd is en raar en we kunnen het niet plaatsen, dan schuif het maar gauw naar de duivel. Nou, dat deed die andere vrouw niet. En ze zei tegen mij persoonlijk, er was nog iets wat mij ontzettend trof. Ik hoorde van Wickliffe Bijbelvertalers in Nepal. of in, ja, Het zal in Nepal geweest zijn. En daar was het verboden voor Nepalezen om tot een andere godsdienst over te gaan. Allemaal boeddhisten daar. was verboden. Maar we gingen vertaalwerk doen om de Bijbel te vertalen in die taal. En die medewerker die wij nodig hadden om die taalmeester te worden, die kwam tot geloven. Die werd een christen. En die werd gevangen genomen. Het was een uiterst eenvoudig man. Had niet geleerd. Hij kende alleen de taal. Maar daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Hij kende die taal. Maar het was een heel eenvoudig man. En die man kwam voor zijn rechters. En dat is opgetekend wat die man daar getuigd heeft. Hij dus zei ik heb dat gelezen. En toen zei ze, dat was onvoorstelbaar wat die man zei. Dat had hij nergens gelezen. Hij had nauwelijks scholing. Hij was nog maar een paar maanden christen. Hij wist nog nergens van. Maar hij zei dingen die... Op geen enkele natuurlijke wijze verklaard konden worden. Dit kwam van boven. Dit was voor haar een van de dingen waardoor zij totaal tot omkering kwam. Zij zag voor ogen het werk van de heilige geest. Het is fenomenaal. fenomenaal. Dat is het woord van wijsheid, lieve mensen. Ik zie dat het uur verder gevorderd is. Maar je zou uit het Nieuwe Testament nog zoveel mooie voorbeelden kunnen noemen. Uit het leven van de heer Jezus, die zo konst. Constant... Oh ja, want ik vertelde u van die twaalf posten, dat heb ik helemaal niet afgemaakt. Maar wat ik wilde zeggen is, hij is een nacht in gebed geweest. Alleen maar denk ik met dit. Ik lees het in Lukas 5. Alleen maar met dit. Vader geef mij de wijsheid om de juiste mannen te kiezen. Want deze mannen gaan de wereldgeschiedenis bepalen. Deze mannen gaan de wereld op zijn kop zetten. Zo is het ook gebeurd. En later apostel Paulus. Die dertien hebben de wereld op zijn kop gezet. Ze zijn uitgegaan naar alle windstreken. We weten hun geschiedenis, We weten waar ze als de marteldood gestorven zijn. Meneer Jezus was een nacht in gebed. Vader, geef mij de wijsheid om de juiste keuze te maken. Om te zeggen, jij en jij en jij en jij. Hoeveel geestelijke energie insteken wij erin om in onze gemeenten onze geestelijke leiders te bepalen. Als de Heer Jezus met zijn alwetendheid de nacht in gebed ging om deze dingen te uit te vinden. Nou, dit was pas de eerste, lieve mensen. Het is een beetje later geworden, maar ik moest ook een inleiding bijhouden. Hoeft elke keer niet. Maar uh, strek u uit om te beginnen. Ik zal nog niet zeggen alle negen, doe maar rustig aan. Begin maar eens te bidden voor een woord van wijsheid. Het is heerlijk om woorden van wijsheid te mogen spreken, onze dwaasheden af te leren, maar ook ons gezond verstand toch redelijk gezond wantrouwen te schenken. Maar rechtstreeks van de Heer wijsheid te vragen, boven natuurlijk. Niet in eerste plaats voor onszelf. Daar zijn die gaven niet voor. Maar om mensen te kunnen dienen. Of je nou een apostel bent of een profeet. Een evangelist, een herder of leraar. Je hebt alle vijf nodig. Alle vijf nodig. Als ik leraar ben, dat is niet een kwestie van... Het begin met een genus, eindig een openbaring en leg de Bijbel weer Ik heb de wijsheid nodig om te weten... wat moet ik waar uitleggen. Wat moet ik waar uitleggen. Ook de leraar heeft het woord van wijsheid nodig. van de Heer. Ik wens u heel veel zegen... om te gaan groeien... In het spreken van woorden van wijsheid. Als je het wil, ga je het ontvangen. Ik heb zes vragen van u gekregen en de eerste ervan luidt als volgt. Je bediening, moet je die in je gemeente gebruiken, dus bijvoorbeeld in de, deze gemeente waar we nu zijn te gast, of mag je die ook bij een organisatie deze bediening gaan doen? Ik denk dat het heel belangrijk is om in Evenze 4 vers 11 te bedenken, dat blijkt uit die hele samenhang, dat het daar helemaal niet gaat over een plaatselijke gemeente. In de plaatselijke gemeente heb je te maken met het oudstenambt, het diakenambt of het dienaarsambt, of hoe je het noemen wilt. Maar die vijf bedieningen zijn per definitie aan de hele gemeente gegeven. Je ziet dat bij een apostel hetzelfde, omdat in het, nieuw, het duidelijkste, een apostel was in het Nieuwe Testament nooit gebonden aan één gemeente. Daar zie je heel duidelijk dat het een bediening is die boven de gemeente uitgaat. Bij een evangelist zie je dat ook. Die gaat overal rond en hij brengt mensen in gemeenten, maar zijn bediening strekt zich ver uit daarbuiten. Profetische bediening, zeker. Er zijn mensen die uh, over de hele wereld hun profetische bediening uitoefenen. Pastoraal evenzeer. Het kan best zijn, het wordt zelfs op prijs gesteld, als er oudsten zijn met pastorale bekwaamheden. Maar als je pastor bent, gaat je bediening veel wijder. Het probleem is, ik zeg al, het woord pastor, u weet allemaal in het Engelse taalgebied, het anglo saxische taalgebied, is dat het gewoon een woord voor de dominee of de voorganger. De pastor. En, um, en het woord leraar hetzelfde. De herder en leraar van deze gemeente, zegt men dan. Dus dan denkt men heel sterk aan een plaatselijke gemeente. Heel wonderlijk, een herder en leraar, dat is dan een schaap met vijf poten, want het is al heel bijzonder als je één bediening mag ontvangen, maar ook nog eens een keer twee. En je ziet in de praktijk is dat ook niet zo, ze krijgen altijd of een herder of een leraar. Hij is of heel goed in het slecht in het preken of andersom. Dat is de praktijk. Maar dat is even tussendoor. Maar dat zie je al in het spraakgebruik. Dat men het heeft over bedieningen van de plaatselijke gemeente. En dat is in evenzeer helemaal niet de bedoeling. Als ik een bediening ben aan, een, aan de gemeente gegeven. Is dat helemaal niet in de plaatselijke gemeente. Maar aan de hele gemeente van God. Nou die kan ik niet helemaal bedienen. Dat is ook helemaal niet nodig. Want er lopen er nog duizenden rond. Daarom moet ik mij laten leiden. Waar ik die bediening uitoefen. Maar de bedieningen die daar genoemd worden, die zijn in principe aan de hele gemeente gegeven. En het feit dus dat er oudsten zijn die arbeiden in woord en leer, zoals dat staat in 1 Timotheüs 5, is dus wat anders. Tenzij dat iemand beide heeft, hij kan oudste in een plaatselijke gemeente zijn en tegelijkertijd, zoals dat met mij jarenlang het geval was, oudste in deze gemeente, en tegelijkertijd een leraarsbediening die zich daar ver buiten uitstrekte, dus daar is. Uh, geen verschil van gedachten over, denk ik. Je bent aan de hele gemeente gegeven. En de hele gemeente, dat betekent, of nog sterker, het Koninkrijk God. Dat betekent dus ook dat je best verbonden kunt zijn met bepaalde organisaties. Bijvoorbeeld in een organisatie die zich toelegt op evangelisatie. Een zendingsgenootschap. Of een organisatie die zich toelegt op pastoraal werk. Er zijn allerlei van dat soort interkerkelijke pastorale organisaties. En als iemand verbonden is... Uh, aan een theologisch onderwijsinstituut. Niet iedereen trouwens die daar is, is een leraar in de bijbelse zin van het woord. Maar dat kan heel goed samengaan. Dus het is juist niet specifiek voor de plaatselijke gemeente. Hoewel het wel vaak zo is dat dat je leerschool is. Je begint daar. Saulus van Tarsus had zijn leerschool in de gemeente van Antiochieën. Daar heeft hij jaren gewerkt. Totdat de Heilige Geest zei, zo nou is het... ...tijd om je vleugels breder uit te slaan. En toen is hij dat gaan doen. Maar toen was hij nog maar af en toe in antiochieën. Ik weet niet, misschien... Uh, ...vonden ze dat maar zo zo. En als hij weer eens kwam na een paar jaar, zeiden ze... ...nou je mag wel een aanbevelingsbrief meebrengen... ...want we kennen je eens niet meer. Maar ze wisten dat hij bezig was met het werk van God. Hij had jaren in die gemeente gearbeid... ...en nu was hij er bijna nooit. Maar ze wisten waarom. Die had, had hem uitgezonden... ...om voor zijn hele gemeente te arbeiden. Terwijl anderen... Gewoon bleven daar in die gemeente en daar vooral plaatselijk hun bediening uitoefenden. Is de bediening leraar ook voor vrouwen, zo ja ook in de gemeente, dus als gevolg van de eredienst. Ja, maar we hadden het al losgemaakt van de plaatselijke gemeente. Eh, alle vijf bedieningen, daar is voor mij geen twijfel over, zijn voor mannen en vrouwen gelijkelijk. Misschien heb je wat meer vrouwen in het pastoraat dan dat je in het leraarsambt hebt, dat kan best wezen, maar dat is niet aan de orde. We vinden in het Nieuwe Testament al voorbeelden daarvan. We vinden in Romeinen 16 zelfs een vrouwelijke apostel met de naam Junia. Dat vonden de overschrijvers al zo gek dat ze er gauw een S achter gezet hebben. Junias, toen werd het een mannelijke naam. Maar het is echt een vrouwelijke apostel. Vrouwelijke profeten. Filippus had vier profetessen thuis. Dat lijkt me toch ook heel bijzonder. Vier dochters te hebben die profeteren. Um, en zo zijn er uh, vele voorbeelden. Um, in het uh, onderwijs. Als je denkt nou, staat het bijzondere stel Prisca en Aquila. Ze worden zes keer in het Nieuwe Testament genoemd. Vier keer staat Prisca voorop. Zij was duidelijk toch de geestelijke leidsvrouwen. Eén keer, dat is wanneer ze geïntroduceerd worden als vrienden van Paulus, dan staat Aquila voorop. Als ik dat even weg, blijven er vijf keren over en vier keer staat Prisca voorop. Dan zie je hetzelfde gebeuren. Apollos komt in de stad, even zo. En Apollos kent alleen maar de boodschap van Johannes, dus die is nog niet erg onderwezen in de waarheid. En dan nemen Prisca en Aquila hem een apart en die onderwijzen hem in de waarheid van God. En Prisca staat voorop. En we deden die de latere overschrijvers. Die dachten, ja, dat kan toch helemaal niet? Toen begon dat al, dat gezeur over die vrouwen. Die hebben die volgorde omgedraaid. Kijk maar in de Statenvertaling. Daar staat Aquila en Priscilla of Prisca legden hem de weg van God nader uit. Toen we oudere handschriften leerden ontdekken. En die, nu, die liggen nu ten grondslag aan nieuwere vertalingen. Nu zie je dat er overal staat zoals het oorspronkelijk ook geschreven was. Prisca en Aquila deden dat. Prisca was in dat opzicht blij, duidelijk beter onderlegd om, Aquila, om uh, Apollos nader in de weg van God te onderwijzen. Het enige is, in 1 Timotheus 2 staat dat, een vrouw moet niet uh, zich uh, zo bovendrijven dat zij een leraar wordt die mensen om zich heen verzamelt. Een uh, sectorleider wordt, zou ik haast willen zeggen. Dat is voor mannen ook niet goed, maar bij vrouwen staat het nog onnatuurlijker, bij wijze van spreken. Maar voor de rest... Uh, is er geen bediening uitsluitend voor mannen bestemd. Wanneer deze gaven ook voor nu zijn, en ik geloof dat dat zo is, is het dan ook niet zo wat, daar het gaat alweer over vrouwen, in 1 Korinther 14 vers 34 staat over het zwijgen van de vrouwen, dat dat een deel van het gebod van God is, en ook nog voor nu geldt, dus de gaven van profetie en het spreken in tongen mogen vrouwen alleen thuis beoefenen, niet in de gemeente. Ja, je kunt ook omdraaien natuurlijk, hè. In 1 Corinthe 11 vers 5 wordt gesproken over vrouwen die bidden of profiteren. En daar gaat het heel duidelijk naar over de samenkomst. Vlak daarvoor gaat het over de avondmasviering in de samenkomst. Vlak daarna gaat het daarover. Dat hele stuk gaat over het functioneren van de gemeentelijke samenkomst. En daar wordt gezegd als een vrouw bidt of profiteert. Dus dat was heel normaal. Je kunt dus ook daarvan uitgaan en zeggen... Oh, maar dan kan 1 Corinthe 14 vers 34 niet betekenen... Dat ze in de samenkomst volledige zwijgplicht zou hebben. Trouwens, dat zou Paulus dan ook wel slordig aangepakt hebben. Want in het hele hoofdstuk 4, 14 heeft hij het er voortdurend over. Dat de gelovigen in Korinthe bezig zijn met zingen, met profiteren, met die tongen spreken. Vooral profiteren valt helemaal in het bijzonder. En zelfs in vers 6, dat nog. Als je in de als gemeente samenkomt, iedereen heeft iets. En dan zou het wel vreemd zijn als hij het eens zei van, oh sorry, kleine uitzondering, 50% mag niet meedoen. Dat zou heel vreemd zijn. Als Paulus het daarover zwijgen heeft, gaat het over zwijgen in één heel bepaald punt. Namelijk het beoordelen van de, van de profetische bediening in de gemeente. Het zou niet passend zijn als een vrouw openlijk opstond om de profetische bediening te kapitelen. Uh, dat is het enige waar het over gaat. In dat verbandje staat dat zwijgen. Maar de doorgaande lijn in de Korinthebrief en ook in de handelingen. Is de gelijkwaardigheid van man en vrouw ook in hun bediening. En dat is allemaal het grote uitgangspunt van gelaten 3, Wat is het vers 29. In Christus is nog man of vrouw. Voor zover er belangrijke verschillen in bedieningen zijn gekomen. Is daardoor de zondeval ontstaan. Sindsdien heeft de man geheerst over de vrouw. Dat was niet de scheppingsorde. Dat was het gevolg van de zondeval. In Christus zijn deze verschillen opgeheven. In Christus is nog man, nog vrouw. En als je het Nieuwe Testament... Natuurlijk, het, in die tijd zou het nog vreemd geweest zijn. De, de, de cultuur was er nog niet aan toe. Daarom heeft de heer Jezus ook twaalf mannelijke apostelen uitgekozen. In dat opzicht, maar later zie je al... Ik had het over junia. Maar in dat opzicht, de heer Jezus greep niet zo ver vooruit... Dat daarmee ja, die vrouwen bijvoorbeeld al totaal niet in die cultuur geaccepteerd zouden zijn. Dus pas geleidelijk aan aankomt dat zicht... Dat inzicht dat in het Nieuwe Testament al duidelijk voorhanden is, vorm krijgen en gestalte krijgen. En dan zie je vrouwelijke evangelisten, profetessen, leraressen. Oudere zusters moeten allemaal leraressen van het goede zijn, staat er in Titus 2. En zo geldt het voor alle bedieningen. Moet een woord van wijsheid niet getoetst worden? Absoluut. Hoe zouden we anders vastgesteld hebben, als dat getal klopt hoor, ik heb het ook maar gelezen. Hoe zouden we anders vastgesteld hebben dat 60, 70 procent van al dat soort woorden hout snijdt? Doordat men het getoetst heeft. Dus dat betekent A, voor degene die zulke woorden uitspreekt, doe het maar een beetje bescheiden. Je kan er ook naast zitten. En de andere moeten het ook nooit... Als er een profetie over je uitgesproken wordt, als iemand jou een woord van wijsheid geeft... kan je daar nooit op blindvaren. Je moet het zelf ook toetsen, je moet het bij de Heer brengen. Een woord van wijsheid kan je sturen, kan je helpen... ...maar het is nooit dat wij onze eigen verantwoordelijkheid daarbij uitschakelen. Als er iemand je een woord van wijsheid schenkt, wees er dankbaar voor. Ze hebben mij op bepaalde belangrijke momenten erg geholpen. Maar het blijft jouw verantwoordelijkheid wat je ermee doet. Je kunt nooit daarop blind varen. Niet A, omdat de mensen zich kunnen vergissen. B, omdat je altijd je eigen verantwoordelijkheid houdt. Als je een ding beslist, je gaat iets doen, je gaat iets zeggen... Dan is dat omdat je zelf overtuigd bent dat dat de wil van de Heer is. Je kunt nooit zeggen, ja, maar krijgen krijg een profetie. Je behoudt je eigen verantwoordelijkheid daarin. Dat is ook toetsen. Dus je moet persoonlijk toetsen wat over jou wordt uitgesproken. En dingen die in de gemeente worden uitgesproken, moeten ook getoetst worden. Wat men niet spreekt, staat hier over de latente kracht van de ziel. Ik ken mensen waarvan ik sterk het vermoeden had dat ze hun zielse ingevingen verwarren met de stem van God. Nou, dat sterke vermoeden heb ik ook wel eens een keer. Dat gebeurt inderdaad. Hun eigen, dat is wat ik straks noemde met het gezond verstand. Maar de moeilijkheid is dit. Ga ik dat te veel benadrukken? Dat er zulke mensen zijn en dat het dus wel eens gebeurt en dat we denken, dit was van de Heer, maar het was gewoon uit onze eigen zielse ingevingen. Dan zou ik u weer ontmoedigen. En de andere broeders hebben daar straks ook een scheppie bovenop gedaan. Dat willen we nou juist niet. We willen juist dat u bemoedigd wordt om woorden van wijsheid te spreken. En uh, het is niet zo erg om fouten erin te maken. Het is onmogelijk om die charisma te gaan gebruiken zonder fouten te maken. Niemand is ooit ten man geworden zonder ooit een keer op zijn vingers geslagen te hebben. Klopt het? Louis zegt dat ook zo is dus dan klopt dan weten we het zeker. En zo is van al die dingen. Je bezeert je keer, want het is moeilijk. Niemand heeft leren lopen zonder een aantal keren gevallen te zijn. Dat kan niet anders. Dus als je wil uitstappen in die dingen, je wil geen fouten maken, moet je vooral niks doen. Dan maak je de grootste fout van allemaal trouwens. Maar ga je uitstappen, dan zul je fouten maken. Je zult je wel eens vergissen. Je zegt wel eens wat. En dat blijkt dan niet waar, te wezen. Dat was misschien overmoedig. Maar beter dat, dan dat je niks doet. Dus wees niet bang. Dus aan de ene kant, het is waar. We denken dat het van de Heer is en het kwam alleen maar uit ons gezond verstand. En later bleek dat ook, het was niet het goede advies. Hadden we hadden dat nooit zo moeten doen. Dat is me ook overkomen. En dan moet je later terug zeggen. Heer, ik heb niet goed genoeg naar u geluisterd. Dan was me dat niet overkomen dat ik dat zo gezegd heb. Maar beter dat dan dat je uit veiligheidsoverwegingen maar helemaal niks zegt. Natuurlijk, ik zei u straks. Er zijn mensen met die Mercedes de Haal gegaan. Die lagen een paar kilometer verder in de sloot. Is dat een reden om nooit meer achter het stuur van een auto te kruipen? Omdat andere blokken maken? Of omdat je zelf misschien wel het blok hebt gemaakt? Als je een ongeluk hebt gehad, zeggen ze vaak. Ga maar zo gewoon mogelijk weer rijden. want Anders zou je zo de moed verliezen en niet meer durven. Ga zo gauw mogelijk weer verder. Heb je op je gezicht gegaan met het uitspreken van een woord van wijsheid? Ga de volgende keer weer een woord van wijsheid spreken. Ga vooral je niet laten ontmoedigen. Dat is de duivel als de kippen bij. Dus aan de ene kant, het is waar, het is een spanningsveld. Aan de ene kant moet het getoetst worden. Je mag ook nooit verwachten dat de anderen klakkeloos aannemen wat je zegt. Aan de andere kant is, als je laat je niet ontmoedigen om het door te gaan ermee. Dit is ook een heel belangrijk punt wat hier komt. In 1 Korinthe 12 wordt gezegd, aan de een wordt deze gave gegeven, aan de ander een andere gave. Maar u zegt, dat ze alle negen ter beschikking hebben. Kunt u dat nog verduidelijken? Ja, dat is een goed punt, want die vraag hebben we vaker gekregen. Ik had het eigenlijk al in de toespraak moeten zeggen. Doordat men, dat komt weer door die gave en andere zaken. Doordat men denkt, het gaat om een gave die je eens en voor altijd krijgt. Gaat men met die gedachten naar 1 keer in de 12 en dan leest men, zie je wel, aan die ene wordt deze gave gegeven. Dus de één heeft een woord van wijsheid, dat is zijn gave. Die staat de hele dag woorden van wijsheid te spreken. Al die andere dingen heeft hij niet, hoe die evredes dan functioneert. Het is een timmerman met alleen een hamer. Dat is zijn gave. Bij de uitdeling van de instrumenten heeft hij een hamer gekregen. Nou, die krijgt niks klaar, want met een hamer, wat kunnen we nou alleen met een hamer? Maar dat komt, men begint dus al in de vraag, klinkt dat ook door? Ontvangen allemaal een gave. Als een soort permanent vermogen. Vergeet dat. Dat is niet de gedachte. Wat de gedachte is. Denk aan een levende gemeente. Een functionerende gemeente. Denk aan een timmermanswerkplaats. Dan grijpt iemand naar een hamer. Dan naar een nijtank, Dan naar een zaag. Dan naar een bijtel. En noem maar op. En zo is het in een functionerende gemeenschap. Op dit moment heb ik een woord van wijsheid en Ik krijg het. Oh, daar is iemand die heeft een gave van genezing nodig. Niet... Een soort permanent vermogen om mensen te genezen. Dat heeft niemand. Maar op dat moment bidt hij voor een zieke. Dus wat heeft hij nodig? Een dosis genade van boven dat die ander genezen wordt. Dus die krijgt dat. Oh, daar is iemand. Hoe? Oh, die komt de geestelijke wereld in aanraking. Oh, jongens, die moet onderscheiden wat er in die geestelijke wereld aan de hand is. Dus ja, ja, alsjeblieft geven we de gave van de onderscheiding de geesten. Niet als een permanent vermogen. Maar iets dat hij op dat moment nodig is. Dus elke keer krijg je een portie genade. Deze krijgt die, die krijgt die, de volgende krijgt dat, de volgende krijgt dat. En een dag later is het allemaal weer omgedraaid. Dan heb jij dit nodig, en de volgende heeft dat nodig, en de volgende heeft dat nodig. Zolang u blijft denken bij gaven hier aan permanente vermogens, krijg je dit soort vragen, ga je de mist in. En dat komt ook door ons spraakgebruik. Laten we dit er nog aan toevoegen. Wij kennen dat soort gaven wel in het natuurlijke vlak. Iemand heeft een muzikale gaven. Iemand kan goed piano spelen, je kunt middernacht middennacht wakker maken... Zet hem met die slaapdronken kop achter de piano en dan gaat hij weer. Dat is een permanent vermogen, dat kan hij. Als iemand een welsprekendheidsgave heeft, maak hem wakker. En zegt dat hij duizend gulden kan, duizend euro kan verdienen als hij een referaat houdt. over, dan gaat hij. Dat is een permanent vermogen, dat kan je altijd. En er zijn meer van dat soort voorbeelden. Dat, dat zijn gaven en dat is het probleem. Dat, dat woord zit in ons hoofd. Hij heeft die gaven, hij heeft die gaven, hij heeft de gaven... Om dit en hij heeft de gaven om dat. In het Nieuwe Testament lees ik van bedieningen. Als je wilt, dat is ook een gave, dat is ook een genadegeschenk. We hebben bedieningen en we hebben de instrumenten die we voor die bedieningen nodig hebben. En daarnaast, als ik een schoolbord had, zou ik een drie gebouw maken. Waaronder je natuurlijke gaven, dat zijn je gaven, Je hebt puur natuur. En welsprekendheid, musicaliteit dat zijn allemaal natuurlijke gaven. Dat is de onderbouw. Waar het nou echt om gaat... daar heb je dat woord gaven helemaal niet meer nodig. Vergeet het zo vooral mogelijk. Daarboven heb je bedieningen. Of misschien moet ik zeggen aan de top ligt aan hoe je het plaatje tegen. Bedieningen, dat zijn je taken. Elke gelovig heeft een taak. Ik kan een hele zaal met mensen in grootste verwarring brengen... ...als ik dat te veel benadruk. Want ze worden allemaal doodszenen wachten. Vooral als je dan met de microfoon in de zaal gaat... ...en je zegt, en wat is jouw bediening, en wat is jouw bediening. Dan schrik je, want dan merk je... ...vooral mensen die in grote kerken zitten... Maar als ze met duizend mensen bij elkaar zitten en je vraagt, wat is jullie bediening allemaal? Ja, daar is helemaal niet genoeg werk voor al die mensen. Denken ze tenminste. Dus dit is voor heel veel mensen ontzettend moeilijk. We hebben er nooit over nagedacht. Wat is mijn bediening? Ze vinden het al een zwaar woord. Daarom zeg ik, oké, okay, zeg dan taak. Wat is mijn taak in het Koninkrijk God? Wat mag ik doen? En dan heb ik toch over geestelijke taak. Ik wil geen kwaad woord horen, in tegendeel, ben ik blij met de koffie. Wat ben ik blij dat er mensen zijn die deze zaal schoonhouden. En het terrein eromheen. Die voor de tuin zorgen. Wat ben ik blij met degene die de oude en de zwakke mensen hier naar de zaal willen rijden. Als hier diensten zijn. Enzovoort. Dat zijn natuurlijke bekwaamheden. Daar moet je nooit iets van afdoen. doen. Eigenlijk moeten we die ook allemaal zelf een stukje doen. Maar mensen met zo'n natuurlijke talent. en natuurlijke bediening. Natuurlijke bediening, dat is het goede woord. Mogen zich tegelijkertijd uitstrekken. Allemaal om ook een geestelijke bediening te ontvangen. En dat zeg ik u van tevoren, dat wordt of een apostolisch soort van bediening, of een profetisch, of een evangelistisch, of een herderlijke, of een leraarsbediening. Ik begon eh, als puber voor de zonderschoolkinderen te praten, daar begon mijn leraarsbediening. Ik was tien keer zo zenuwachtig als ik nou ben, maar daar begon het wel. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Begin maar. En zie maar hoe de Heer het zegent en wat hij verder ermee doet, en hoe hij dit gaat gebruiken. Maar begin. Begin. En dan gaat geleidelijk aan gaat de heer dat, dat uitbreiden. En dan die derde laag dat zijn je instrumenten. Je leert iemand een vak je leert hem timmerman te worden of het nou het grove werk is in de bouw of dat hij een uh, fijne meubelmaker wordt, maakt niet uit, ze hebben allemaal dezelfde instrumenten nodig. Dus je leert het een vak en bij die opleiding hoort het gebruik van de instrumenten. Leer omgaan met al die dingen. Dat is met deze dingen ook zo. Weet wat je bediening is, dat is je eerste grote opdracht. En ten tweede, leer instrumenten te gebruiken. Probeer het niet met je blote handen. Je kan het wel doen en soms lukt, lijkt het nog wel ergens naar. Maar je loopt ermee vast. Je maakt niet gebruik van het volle potentieel. Als je gaat leren gebruik maken van die genadeporties. Die je op elk moment kan ontvangen als je er maar voor open stelt. zit je, heer, wat heb ik nu? Soms weet je niet eens wat je nodig hebt. Je bent een timmerman. je weet niet, heer, wat heb ik nou nodig? Een bijtel of een hamer. Maakt niet uit, hij geeft het je. Hij geeft aan de een dit, en aan de ander dat, en aan de ander dit. Niet als een permanent vermogen, maar als dat wat je hier en nu nodig hebt. Lees nog eens even met me mee, 1 Korinther 12, en dan ronden wij af. In vers 11. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Niet permanente vermogens. Maar jij hebt nu dit nodig. Jij hebt nu dat nodig. En jij hebt nu dit nodig. En straks heb je weer heel wat anders nodig. Afhankelijk van waar je bent en wat de omstandigheden zijn en wat de behoeften zijn. Je kunt ze alle negen krijgen. En je hebt ze alle negen voor alle vijf bedieningen nodig. Wat wou je zeggen? Ja. Uh, dit gaat over vers 9, ik moet het even herhalen, dit gaat over vers 29 ik heb het straks voorgelezen toen hoorde nu dat ik de klemtoon anders legde dan u hebben u dat gehoord? u las zijn ze alles ons leraars, hebben alles ons krachten, ik las zijn alles ons leraars Want lijkt me dat één zeggen, om een gemeente te zijn waar ze allemaal leraars zijn, je wordt er dood moe van, zitten allemaal elkaar te onderwijzen pastoraal werk gebeurt er niet er gebeurt uh, al die bedieningen die je hebt nodig hebt. Die gebeuren allemaal niet. Want ze zijn allemaal leraar. Wat is dat voor een raar lichaam? Het gaat hier over het lichaam. Allemaal voeten. Aan alle kanten voeten aan. Uh, waar een hoofd hoort zit is een voet. Waar handen worden, zitten, zit in een voet. Op de plek van de ogen steken kleine voetjes uit. Paulus zegt. Jongens jullie vinden voeten misschien heel belangrijk. Dat zijn ze ook wel. Maar je wilt toch niet altijd overal alleen maar voeten. Twee is zat. Het gaat hier bij Paulus niet om je kunt niet alles ontvangen. Bovendien moet je dan nou bedenken dat het hier weer meer over bedieningen gaat. We begint in vers 28 met apostelen, profeten en leraars. Maar dan volgen ook daar die charismata. Waar het om gaat is, dat is het hele betoog, dan moet je beginnen in vers 13. Er is verscheidenheid in het lichaam nodig. Stel je voor dat ze in een timmermans schilde alleen maar gespecialiseerd zijn in de hamer. En al die anderen die komen nooit aan bod. Ja, jongens, die hebben toch ook nijdtangen en zagen. Ja nee, wij zijn echt van de hamer hoor. Dat is onze specialiteit. Wat een rare club. Paulus zei, in het lichaam heb je toch ook verscheidenheid? Een lichaam met allemaal ogen. Van voren en van onder en boven, alles oog. Een oog is ontzettend geweldig orgaan, maar ik vind twee zat. Een lichaam alleen maar met oog. Het is verscheidenheid nodig. Dus eerst zegt, je hebt negen graden. Je hebt vijf bedieningen. En drie van die bedieningen somt hierop. Maar een gemeente die alleen maar evangelisten kent, dat heb je wel eens een keer, gaat hartstikke verkeerd. Dan komt het pastorale werk niet uit de verf. De opbouwing van de gemeente en het onderwijs komt niet uit de verf. Alsjeblieft. Als een gemeente goed functioneert, zijn alle bedieningen daar. En alle genadegaven daar. En niet allemaal gespecialiseerd in één richting. Dus ik lees dit helemaal niet in de zin van, je kunt niet alle gaven ontvangen. En als je dat vergelijkt met die versen daarvoor, dan gaat het over... Een lichaam moet een grote verscheidenheid kennen. Dus alle gaven moeten functioneren. Dus het is alleen maar voor mij een extra bevestiging. Alle gaven moeten functioneren. Alle bedieningen moeten functioneren. Niet een lichaam dat alleen maar oog is. Zoals hier in vers 17. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het geheel gehoor was, waar zou de reuk zijn? Daar gaat het om. Niet alleen maar apostel. Niet alleen maar tongensprekers. Wordt toch moe van, zegt. Jonge, jonge, gemeente met alleen maar tongensprekers. Dat is wat de erom gaat. Maar dat wil niet zeggen dat we niet allemaal op het moment dat het nodig is, en wanneer dat is, dat komt pas in de zevende lezing, uh, in de laatste bedoel ik, in de laatste, wanneer dat nodig is. Maar als je het nodig hebt, dan ontvang je dat. Ja, trek het dus door. Nee, want oog en voet en hand zijn bedieningen. Vanaf vers 13 gaat het over. Als je ogen bent in een lichaam, dat is een bediening. Dat is een continue, permanente taak. Zo'n oog is niet af en toe aan het horen. Hij loopt ook niet. Je hebt wel eens een neus die loopt, maar dat is heel wat anders. Uh, normaal is het zo dat het je neus ruikt en je voeten lopen. Maar soms heb je wel eens dat je neus loopt en dat je voeten ruiken. Dat is het hele lichaam in de war. Normaal is het zo. Allemaal hebben ze hun eigen taak. En dat is hier in de gemeente ook zo, dat is bedieningen. Maar het punt is in die bediening, daarom zei ik dat ik dat schreef met die 45 punten, een hele lange preek in 45 punten, maar dan kun je dat laten zien. Als je nou neemt de pastorale bediening. Wat is het geweldig als je goede adviezen weet te geven, woord van wijsheid. Wat is het geweldig als je weet, boven natuurlijk, wat in met de persoon echt aan de hand is, dat is een woord van kennis. Wat is het geweldig als je gave van genezing ontvangt, zodat iemand een stuk genezing in zijn leven ontvangt. Wat geweldig als je onderscheiding van geest hebt om te onderscheiden in de geestelijke wereld of er demonische macht een rol spelen. Of dat het alleen maar een psychische ziekte is. Wat geweldig als je de turbomotor mag aanzetten. Dat is die tongentaal. dat is de turbomotor. Dat is een extra injectiemotor, extra impuls van kracht. Al die dingen heb je nodig in de pastorale bediening. Je kunt het ook zonder doen, maar dat is jammer. Als het allemaal ter beschikking staat. Dus zo kan je opzommen, je hebt ze alle negen nodig. En zo kan ik dat van allemaal zeggen. Dus nu heb u negen punten van de preek al gehoord. Die andere 36 mag u zelf invullen. Maar oog, hand, voet, dat zijn geen gaven. Dat zijn bedieningen. Je hebt een bediening van zien of van horen of van lopen of van doen enzovoort. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijker wordt en ik heb nog steeds één vraag. U noemt de gaven uit 1 de 12 boven natuurlijke gaven. Is dat de enige onderscheiding die u maakt ten opzichte van andere charismata in het Nieuwe Testament? Nee, die onderscheiding maak ik helemaal niet. Ik zeg niet, dit zijn bovennatuurlijke en de andere zijn natuurlijk. Uh, maar u moet vasthouden, ik, laat ik even de vraag uh, afmaken. U noemde al het celibaat, waarom is dat niet bovennatuurlijk? Het Grieks maakt geen onderscheid. Nee, er staat overal het woord charisma. Maar woorden hebben een rijke schakering aan betekenis. Het woord charisma in het Nieuwe Testament kan vele dingen betekenen. Soms kan charisma zelfs bediening betekenen. Timotheus zal een, een, een charisma ontvangen. En dat betekent daar in die Timotheus brieven bediening. Charisma is immers heel algemeen een dosis genade. Een portie genade. Meer is er niet. Char is genade. Je ontvangt een beetje genade. Nou, als je... Uh, alleen als je de gave ontvangt om niet van een man of vrouw afhankelijk te zijn, maar alleen door het leven te kunnen gaan, dat is dan zeer voordelig in de bediening van de Heer. Dan, ont, dan heb je daar genade voor ontvangen om alleen door het leven te gaan. Dat is ook een charisma. Is dat bovennatuurlijk in zekere zin wel, want het is de Heer die het je schenkt. Het is niet natuurlijk, want natuurlijk is dat zo dat mensen uh, liever met z'n tweeën door het leven gaan. Dus het is een bovennatuurlijk cadeautje van de Heer. Een uitreding in 1, 2 Korinther 1 wordt een verlossing, een genadegave genoemd. Het is namelijk een geschenk van Gods genade dat hij je uit bepaalde omstandigheden van je vijanden verlost. Zodat je, ze je niet om het leven brengen. Dat is genade, wordt een charisma genoemd. Elke dosis genade is charisma. Elk charisma is een dosis genade. Maar de vraag van vanavond was, wat betekenen ze nou speciaal in 1 Korinther 12? Wat is daar de betekenis van het woord? Maar omdat het genade van God is, mag je voor mij best zeggen dat het altijd bovennatuurlijk is. Maar helpt niet zoveel. Want mijn natuurlijke talenten zijn ook genadebewijzen van God. Maar niet per se bovennatuurlijk. Het ging mij om de uitleg in enkel in de twaalf. Het ging mij erom dat je niet in die genadegaven een onderscheiding moet maken, zoals vaak gebeurt, alsof sommige bovennatuurlijk zijn en sommige natuurlijk. Dan kom je volledig in de mist. Het zijn allemaal. Heel bijzondere genadebewijzen van de heilige geest. Daarom zijn het gaven van de geest. Het is de geest die het werkt. Het zijn niet de dingen die je bij je geboorte meekreeg. De talenten die je bij je geboorte meegekregen Goed luistervermogen is belangrijk in het pastoraat. Nou dat heb je meegekregen. Je kan het wel een beetje uitdiepen. En je kan het wel versterken. Maar dat moet er principeel zijn. Dat moet in het beestje zitten. En dat is er al vanaf je geboorte. Dat is natuurlijk. Boven natuurlijk is het, het werk van de Heilige Geest die je op dat moment dat jij het nodig hebt, schenkt voor je bediening dat charisma. Dat op dat moment een ander kan dienen. Nou, ja, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Er zijn nog wel allerlei vragen en ik zou zeggen, weet je wat laten we volhouden? Volgende keer komen we gewoon weer. En naarmate we het over alle negen hebben, wordt het allemaal steeds duidelijk. Jij ziet het wel zitten. Goed zo. Dat is mooi. Dus, wat mij betreft, zit mijn taken erop. Ik zou nog zo graag willen afsluiten met het gebed. Vind je dat goed? Moet je dat anders hebben voorgesteld? Ik zou ook graag water gehad hebben, maar dat doen we dan straks wel. Laten we dit. Laten we samen afsluiten met dankzegging. Heer God. Ooit heeft de Heer Jezus gezegd: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En u bent zelf het grote voorbeeld daarvan. U bent een gever. U houdt er ook van om te ontvangen onze aanbidding, onze bediening. Maar u geeft in de eerste plaats. En u hebt ons niet alleen het eeuwige leven geschonken, voor zover we uw kinderen mogen zijn. Maar u geeft ons zoveel. U geeft ons ook een taak. Soms denken we dat u het allemaal veel beter zou kunnen zonder ons. Maar u gebruikt ons, u schakelt ons in, dat is uw grote plan. En u hebt voor ons allemaal een plekje waar we onze bediening kunnen uitoefenen. Van wat voor aard die bediening ook mogen zijn. Heer, ik bid u voor elk mens in deze zaal die niet precies weet wat zijn of haar taak in het Koninkrijk Gods is. Help hem om het te gaan ontdekken, om er nou eens echt ernst mee te maken. Wat? is mijn taak in het Koninkrijk God? Wat is die specifieke roeping van God die over mijn leven ligt? Heer, ik bid u dat zulke personen de wijsheid ontvangen om het te gaan zien. En ik bid u voor ons allen dat we meer en meer ons openstellen voor die heerlijke instrumenten die ons, u ons erbij geeft om onze bediening te kunnen uitvoeren. Nee, voor mezelf denk ik, hoe heb ik het gedaan zonder die instrumenten. Eigenlijk was het er altijd wel, maar ik was het me niet zo bewust. En ik wil er graag meer bewust van worden, heren. En werkt dat in ons allerhaard. Dat we ons er meer van bewust worden, wat u ons daarvoor schatten aanreikt. En hoe het ons zo geweldig kan helpen. Alleen al die gave van geloof. Dat is de geloofsmoed. Om op een bepaald moment het krachtwoord te spreken. Of uit te stappen in grote geloofsdaden die we zonder die genadegave nooit zouden hebben durven doen. Heer, help ons zo om ons open te stellen voor die wonderbare bovennatuurlijke werking van uw geest. En niet alleen met de vertrouwen op onze natuurlijke bekwaamheden. Maar heer, help ons stuk voor stuk om te gaan groeien. En ik bid dat voor elk een die luistert naar de geluidsopname... Of die luistert op wat voor manier dan ook later naar deze woorden. Opdat hij of zij die dit hoort niet meer met rust gelaten wordt. Zonder dat hij of zij weet wat zijn of haar bediening is. En hoe de genadegaven ook in zijn of haar leven kunnen functioneren. Heer, we strekken ons er naar uit. We zeggen tegen u, hier zijn we. Geef ons de moed om ons ervoor open te stellen zodat u ze door ons leven heen kunt werken. Dank u wel daarvoor. We vertrouwen ons aan u toe, ook als we naar huis gaan. Bewaar ons op al onze wegen. En breng ons een volgende keer ook weer in gezondheid hier bij elkaar. prezen en verheerlijk is uw machtige naam.